Twee uur, René van Brakel met het LOS-journaal. Een ouder echtpaar is afgelopen avond in Groningen onder een stadsbus terechtgekomen. Dat gebeurde kort nadat ze waren uitgestapt, melden lokale media. Bij het uitstappen is de vrouw vermoedelijk met haar tas blijven steken tussen de deuren. De man en vrouw zouden zijn gevallen en deels onder de bus terecht zijn gekomen. Toen de bus doorreed, werd een been van de vrouw overreden. Ze is met ernstig letsel opgenomen in het ziekenhuis. Ook haar man is daar naartoe gebracht, maar het is niet duidelijk of hem iets mankeerde. In Rome komen vandaag twee groepen van wijze mannen bijeen... die een uitweg moeten zoeken uit de vastgelopen formatie. Sinds de verkiezingen eind februari is het niet gelukt een kabinet te vormen... dat kan rekenen op een meerderheid in de Kamer en de Senaat. President Napolitano heeft de tien experts verzocht... een regeerakkoord op hoofdlijnen op te stellen. Over anderhalve maand loopt de termijn van de 87-jarige president af. Hij zou voor die tijd de formatie van een nieuwe regering op de rit willen hebben. Bij de verkiezingen eind februari kwam het centrum-linkse blok... van Pierluigi Bersani als grootste uit de bus. Maar hij haalde geen meerderheid in de Senaat. Het lukte hem niet om een coalitie te vormen. Paleis Soesdijk is blauw gekleurd om aandacht te vragen voor autisme. Op het voormalige paleis van koningin Juliana en prins Bernhard in Baren... is in de ochtend en avond een grote blauwe schijn te zien. Schijnwerpers verlichten het pand als onderdeel van de actie Light de the Blue... Het provinciehuis van Maastricht, de Neutenflat in Utrecht... en het Evo de in Eindhoven zijn ook blauw verlicht. Het is vandaag Wereldautisme Dag. Het is het vierde jaar dat de actie wordt gehouden. In het verleden zijn onder meer het Amsterdamse beursgebouw... de Empire State Building in New York en het Sydney Opera House verlicht. Het weer nog, vannacht helder en lichte vorst, min drie is het. Overdag opnieuw zonnig, soms wat stapelwolken, het blijft droog... en het wordt al maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zee. Dit is Radio 1, EO. Dit is De Nacht, met Maarten Dallinga. Ruiken via je beeldscherm. Het kan, sinds gisteren, dankzij Google. We're excited to announce Google Knows Beta, our flagship olfactory knowledge feature enabling users to search, for smells. Our mobile aroma indexing program has been able to amass a 15 million centabyte database of smells from around the world. Goedenacht en welkom bij Dit is de nacht Google knows. Het was een goede 1 april grap van de zoekgigant. Bent u gisteren ook flink in de maling genomen of hebt u misschien zelf een grap met iemand uitgehaald? U kunt straks uw verhaal doorbellen en mailen, dat kan nu al, nacht.eo.nl of gebruik Twitter, hashtag ditistenacht. Maar straks eerst de bedenker van misschien wel de 1 april grap van dit jaar. De correspondent, het initiatief van journalist Rob Wijnberg is een grap. Dat was de boodschap vanaf zondagavond op decorrespondent.org. Een site die sprekend leek op de echte site van de correspondent. En velen trapten erin. Maar er bleek niets van te kloppen, van het hele verhaal niet. De correspondent gaat er namelijk gewoon komen. Het was een geslaagde grap, heel veel reacties. En hoe het nou precies zit, Daan Windhorst is het genie erachter. En hij vertelt straks het hele verhaal. so long girl about the way you look I understand that you were not impressed but I heard you Dat was Allison van Linda Ronstedt. 1 april, kikker in je correspondent. Dat was de kop boven een blogpost op decorrespondent.org. Een site die sprekend leek op de echte website... van het journalistieke project van Rob Wijnberg. De boodschap, de correspondent, gaat er helemaal niet komen. Het was een 1 april grap. En die bewering, die bleek uiteindelijk een 1 april grap te zijn. Het genie achter was Daan Windhorst, goedenacht... Goedenacht, Daan. Goedenacht. Goeienacht. Hoeveel reacties heb je uiteindelijk gekregen? Uh, ik heb ze niet geteld, maar het zijn er erg veel. Uh, om een idee te geven, de hoeveelheid volgers die ik op Twitter heb... is vandaag verdubbeld. En, en uh, hoeveel uh, heb je dan nu? Ik zit nu, uh, ik geloof, 850, sorry. En uh, zijn de reacties vooral positief geweest of negatief? Of allebei? Nou, um, uh, ik heb op... Uh, op mijn, De reacties die ik via Twitter heb gekregen zijn bijna allemaal positief. Ja. Uh, dat heeft er ook wel iets mee te maken dat het allemaal reacties zijn... van mensen die doorhadden dat ik erachter zat. Ah, ja. eh, laten we de grap nog even iets meer uitleggen. Je hebt dus een website gemaakt die een kopie was... Uh, qua layout van de echte site van de correspondent. Dat project dus van Rob Wijnberg. En daarop heb je een blog geplaatst. En zou je de intro van het bericht misschien even willen voorlezen? Uh, ja, dat kan ik. Kunnen we dit wel maken... Vroeg Joris Luijendijk mij toen ik hem het hele plan had uitgelegd. Het was precies dezelfde vraag waar ik ook mee worstelde. Het was tenslotte niet niks. De kijkers van de wereld doorvoorliegen, door Vervolgens een hype laten ontstaan. En, misschien wel het moeilijkste te verdedigen... een hoop mensen financiële beloftes laten doen. Na een lang gesprek waren Joris en ik er nog steeds niet uit. Eén conclusie hadden we al wel getrokken. Als we het zouden doen, dan was er maar één dag voorop het kon. 1 april. Hoe kwam je hierop? Ik zat... Uh, uh, nog niet zo lang geleden met een vriendin koffie te drinken. Um, en wij zijn eigenlijk allebei, wij waren lid geworden van de Correspondent. En wij waren er heel enthousiast over aan het praten. En toen kwamen we vrij snel uh, tot de conclusie dat, hoewel de Correspondent veel is, dat er ook een uh, aantal dingen uh, niet helemaal aan leken te kloppen. Uh, hij uh, heeft het over een hele hoop uh, journalistieke vernieuwing, maar komt wel aan met allemaal, nou ja, allemaal uh, namen die we goed kennen. Zijn we maar... Uh, Alexander Krupping. duik, ja. En dat daar zitten ze. hoe krijg je daar vernieuwing mee met allemaal namen uit oude media en zo. Zo waren er nog meer dingetjes. Hij geeft eigenlijk heel vage beloftes. Waarvan ik me best kan voorstellen dat, een, dat er, als Rob Wijnberg niet dit project had geïnitieerd... dat Rob Wijnberg misschien wel had gezegd... hé, hey, dat zijn best wel vage beloftes. Ja. En tegelijkertijd waren er 15.000 mensen die binnen Nota... en waaronder wij dus, gehypnotiseerd werden door dat project. en Door, door, door de beloftes en door de gedachte dat er eindelijk zulke mooie journalistiek zou, zou komen. Of meer zou komen, erbij zou komen. Uh, dat, ik vond dat wel iets... Het, ik raakte zelf bijna bang dat dat echt aan de hand was. En dacht ja. Ik nou ja, dat, dat wil ik wel, daar wil ik wel een grap van maken. Oké, okay, dus, dus zeg je dan, uh, uh, ja, we, we zijn eigenlijk misschien te veel verleid... en weten helemaal niet waarvoor we betalen. En dat heb ik willen zeggen? Bedoel je dat? Nou, uiteindelijk werd ik gecharmeerd door dat idee. Wat nou als? En het leuke, en, en dat is heel grappig, dat dat, dat dat de dag is waarop dat soort dingen nog wel mogen. Dat, dat, uh, dat niemand verrast is als Google aankondigt dat je kan ruiken door je scherm... Uh, Omdat we om dat weten dat, het, dat we kunnen genieten van, de, van het gedachte-experiment. Dat was ja. eigenlijk uh, mijn, mijn idee. Ja, maar je zegt dus ook: als het, als Rob Wijn, als het iemand anders was geweest dan, als, uh, iemand anders dan Rob Wijnberg was geweest. En, uh, en dan had Rob Wijnberg gezegd: van ja, jongens, dit is helemaal niks. dan was het misschien helemaal niks geworden, zeg je. Uh, bedoel, je daar misschien dan ook, bedoel je dan ook mee te zeggen dat, uh, dat we eigenlijk dan helemaal niet zo heel erg kritisch zijn? Dat zeggen we allemaal wel, en daarom willen we lid worden. maar ondertussen. Nou ja, ik denk wel dat, dat, dat dacht ik, dat ik dat toen ik jouw blogpost las. Ja, ik denk dat, ik denk dat Rob uh, wel, wel meedoet aan hetzelfde spel, waar hij ook zelf heel, in heel veel andere dingen die hij schrijft heel kritisch op is. Uh, en dat, dit ook, dat hij hier ook meegaat in de vluchtigheid en de hype en de waan van de dag uh, door bij de wereldbreid door te gaan zitten. En ik begrijp dat, want de enige manier om überhaupt uh, zijn visie waar te kunnen maken is door mee te doen aan het spel en het spel dan van binnenuit proberen te veranderen. Um, maar daar, daar zit een zekere dissonantie in. En, ja. en daar, daar, moet, daar moet over gepraat worden. Ja. En dan schreef je zo'n blogpost. Uh, niet iedereen had meteen door dat het ging om een 1 april grap. Nee. En dat uh, heeft Rob Wijnberg ook uh, gemerkt. Verre van. Ik, ja, dat is, dat is, een, uh, uh, is iets wat ik niet voorzien had. Omdat ik, ik heb best wel mijn best gedaan om, om proberen uh, duidelijk te maken dat het niet... Dat het niet echt Rob Wijnberg was, of dat het niet echt waar was. Maar, maar heel veel mensen namen het, namen het meteen over. Of in ieder geval twitterden het meteen. En dachten pas daarna: wacht, misschien klopt het wel ja. niet. En bijna altijd zag je dat de tweede tweet dan was: oh wacht, ik ben erin getrapt. En Wijnberg kreeg negatieve reacties ook, toch? Ja, volgens mij heeft hij een aantal uh, mensen die dus inderdaad zo, uh, zo overtuigd waren van de waarheid. dat, die, dat, uh, dat, uh, dat ze negatieve dingen naar me hebben getweet. Ja. In het dagelijks leven ben jij schrijver van films en theaterstukken, las ja. ik. Zit je om werk verlegen? Uh, is, nee, het puur een, is, het, is het ook een PR-stunt? Nou, ze was, het, zo was het niet zo erg bedoeld. Ik, ik doe wel vaker dit soort dingetjes, omdat ik vind dat... Uh, nou, ik vind, het, ik vind het leuk om als schrijver van film en theater... ook met nieuwe media uh, te proberen, kijk, kijk wat ik kan met, met websites... of een column in de vorm van een, uh, van een website. Wat, ja, uiteindelijk is dit natuurlijk... Is, is het Gewoon een tekst van mij en, en dat vind ik wel leuk, maar meer artistiek dan, dan PR-achtig hoor. Ik kan het niet, uh, ik, ik, het was niet als promotie bedoeld. Nee, en inmiddels uh, is, is de website trouwens uh, doorgelinkt naar de echte website. Hè? Je bericht staat er niet meer op. Nee, ik heb, het, uh, ik heb uh, als goedmaker voor, uh, voor wat het bij uh, de correspondent is veroorzaakt, heb ik beloofd dat zij de domeinnaam de correspondent.org heeft geregistreerd, uh, dat zij mochten hebben. Dus dat is dan wel weer vriendelijk. En op je Twitter stond trouwens een paar uur geleden nog... miskend genie in je bio. En, en dat is weg. Ja. Hoezo? Uh, het, was, het was een... Uh, toen, toen ik niet in een Twitter wervelstorm terecht kwam... vond ik dat een aardig grapje dat ik in miskend genie zat. En, of in ieder geval miskend stond erachter. Ja. Um, en nu leek, werd het... Opeen, doordat ik zo in de aandacht kwam werd het opeens een statement. En daar dacht ik nou... En ik had een beter grapje erbij bedacht. Dus er, nu staat er iets anders op mijn profiel. Ja, en, en nu staat er Is niet Rob Wijnberg. Precies. Ja. Ben je nu een gekend genie? Uh, dat hebben wel een aantal mensen naar mij getwitterd. Ik, ik zou mezelf overigens niet genie of het brein ergens achter noemen. De, in, de NRC kopte. Uh, hij geloofde de grappen bijna zelf. Het brein achter de grap. Ik denk dat als je een grap maakt en hem dan vervolgens zelf gaat geloven, dat je dan. Dat je dom, ben je heel dom, hè? Ja. Dus dat is dus niet zo. Maar nee. je, je, in ieder geval, het is opgevallen. Um, een goede grap. Dankjewel. Daan Windhorst, het brein. Achter de correspondent. Je hebt het bedacht. Achter de correspondent 1 april grap. Dus dankjewel. En straks Ineke Strauken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Zij gaat vertellen over de geschiedenis van de 1 april grap. Een koeling vol met walvisvlees in Amsterdam. Honderden kilo's bultrug biefstuk staan hier klaar om verkocht te worden. Hier liggen de beste stukken walvisvlees. Dan hebben we het over stukken van de staart, stukken van de fin, stukken van de rug. Ik heb een stuk klaar laten leggen voor jullie. Als je kijkt hier, heb je hier een fantastisch stuk vlees. Dit is een stuk uit de fin van de walvis. Als je dit ziet, het zou zonde zijn er weg te gooien. Het is goed, het is voedzaam, het is lekker. En we zijn ook blij dat de minister besloten heeft dat het eindelijk verkocht mag worden. In december was de bultrug groot in het nieuws. Het dier kwam levend vast te zitten op een zandplaat bij Tessel. Ondanks enkele pogingen lukte het niet het enorme dier te redden. De botten van Johanna staan binnenkort in het museum op Tessel. Er nou zijn er in Nederland wel meer van dit soort skeletten te zien, maar het is nog nooit gebeurd dat ook het vlees van zo'n walvis verkocht wordt. 1 april in het Jeugdjournaal. Het Jeugdjournaal doet het elk jaar, een ludieke 1 april grap bedenken. En dit jaar was het, in Nederland wordt voortaan vlees van aangespoelde walvissen verkocht. Bleek dus niet waar te zijn, maar het Jeugdjournaal uh, doet het dus elk jaar en heeft een hele geschiedenis. En meer over die geschiedenis van de 1 april grap, zometeen met Ineke Strauken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Train Nuts en City Life. De 1 april grap, daar hebben we het over. En waar komt die nou eigenlijk vandaan? Wat is de oorsprong van de 1 april grap? Niemand uh, minder dan Ineke Strauwen, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Ze dus is er vaak, uh, vaak uh, over te horen, ze weten er alles van. Ineke, goedenacht. Goedenacht, ja. Volgens mij, vanuit het buitenland uh, had ik begrepen. Ja, ik zit hier op een uh, zonnestrasje. Tenminste, het is, het, vandaag was het zonnig. Ja. Ik hoor op de achtergrond uh, de zee, dus uh, zit het zit helemaal goed. En in welk land? Turkije. En, en, uh, ik hoor dat het uh, in, in, in uh, Utrecht, uh, in Nederland, dat het heel slecht weer is. Ja, dat klopt. Dus ik verheugde <laughs> niet op om vandaag het te <laughs> wordt daar ook, Is daar ook 1 april gevierd? Eh, gevierd. Ja, daar, is daar wordt ook, aan ook 1, april 1 april gedaan. Is een, ja, uh, ja. Uh, het is uh, ja, eigenlijk niet een wereldwijd uh, verschijnsel, maar wel een... Ja, Europees, Amerikaanse verschijnsel. En dat was het ook al in de tijd dat het, dat het de eerste bronnen zijn. Dan blijkt het ook al een, een wijkverschijnt, verschijnsel te zijn. Oh, en, en iets van meegekregen van, uh, uh, gisteren ook, van, van 1 april daar? Uh, ja, ik ben zelf uh, probeerde ze me in de, voor de gek te houden. Maar dat was heel flauw, weet je wel. De, kijk, daar is, uh, want het was een paashaas van... Uh, ...van wortel gemaakt en zo en dat soort dingen, maar dat ben ik niet getrapt. Het was meer een beetje de flauwe grappen, dus uh, die konden aanzien komen. Ja. en, en, en in, uh, uh, in het land zelf verder, uh, werden de grappen uitgehaald? Is er iets, iets uh, in de media gekomen daarover, iets van meegekregen? Ja, maar dat kan ik niet lezen natuurlijk. Nee, dat is vast wel... Uh... Ja. Ik heb het gevraagd aan de bar en, mm -hmm. uh, nou, en die kwamen ook met allerlei grappen die je... Die wij ook wel kennen, zoals dat je iets vergeten bent, veters los. Uh, echt, echt diezelfde uh, grap? Uh, veters los? Diezelfde grap, ja. Veters oh ja. los, uh, voortstappen vergeten. Uh, uh, waar waar komt, ook, waar komt die, bijvoorbeeld die vandaan, uh, die grap over veters los? Je veters zitten nou, los? Dat is een 19e-eeuwse uh, grap. Yeah. En in de 19e-eeuw dan klagen mensen dat het vooral een 1 uh, april grap een beetje verwocht als een kinder. Ja. Dus, uh, en, en, dan, en kinderen trappen er altijd weer in, uh, voetstappen verloren bijvoorbeeld, hè. En, uh, het, dus dat is echt een, een 19e eeuws iets. Daarvoor was het echt verzendelijke dag, zoals wij dat in Nederland noemden uh, en dan, het, het, het heeft te maken dat het, ja het begint nu meer, dat mensen op het land moeten gaan werken en dan de ene groep die op het land werkte die Stuurde iemand die nog niet wakker was of niet zo snuchter was, was uh, naar een andere plek om iets te halen of iets uh, te vragen wat niet kon. Dus bijvoorbeeld een hele bekende is uh, een kilo muggentongetjes. Nog een keer? Een kilo muggetongetjes. Ja, een kilo, ja, dus een kilo <lacht> muggentongetjes. Maar nou, dan moet je heel veel muggen voor gevangen hebben. Dus dat kan nooit. En, uh, Ik vind tropische bosvruchten thee altijd wel een leuke. Ja, maar die bestaat misschien wel. Nee, dat kan toch niet? Nee, ook niet. Nou, dan ben ik het Ofwel, ook ja. weer ingetrapt. Nou, ja. Tenminste, ja. Dat wordt, die wordt al zo nou, gemaakt. Ik ben er zelfs, Dus het heette eerder um, in sommige gebieden... Verzendelijkersdag. Ja, Verzendelijkersdag. Ja. En um, ja, ja. hoe heeft het uiteindelijk uit kunnen groeien tot iets zo groots? Waar iedereen eigenlijk bijna ja. iedereen wel aan doet. Ja. ja, en dan was het al in, bij, toen de eerste bronnen opdoken. En dat was in het begin van de 16e eeuw. Dus 15 is een oude bron. 14 Zoveel is dus ook nog een oude Franse bron van een 1e Toen was dat dus al een Europees waarom deze datum, 1 april... dat het dat werk een, op het land om begon. Dat is grappig. Ja. ja. En, en uh, wordt Waar, er nou Daar zijn de bronnen slag met een, een worst En dat is dan de 1 april grap. Dus uh, ja, je moet uh, iemand heel bang maken dan. En, ja. Uh, dus, ja, uh, dat, is, dat is een van de oudste die, uh, die ik ken. En uit welk jaar is dat dan? Nou, die is al uit uh, het einde van de uh, uh, 15e eeuw, 14 zoveel. 1496 hm. geloof ik. Maar ja. dat, dat klinkt niet als iets heel vrolijks. Uh, het is misschien dan wel wat vrolijker geworden, of niet? Nou, ze waren, ja, ze waren vroeger wel veel harder. Uh, ze waren uh, bijvoorbeeld... Ja, wij, een slechte 1 april grap is als wij invaliden ergens naartoe sturen. Bijvoorbeeld was er eentje van... Uh, de invaliden mochten gratis, als ze in een rolstoel kwamen, naar Frans Bauer. En dat kwamen, heel veel mensen kwamen er op bad. Nou, dat vinden wij dus echt een foute ja, grap. Ja, ja. Maar die was dus echt... Die, dat, dat soort grappen zie je dus heel veel... Uh, juist in, uh, in, in oude bronnen, dat echt mensen die ja, geestelijk gehandicapt zijn, of, uh, ja, of in ieder geval niet zo snugger, dat die op, uh, uh, ja, op de hak genomen worden. Ja. Wordt er nou echt overal ter wereld aan gedaan? Nou, ook, Afrika niet, Zuid-Amerika volgens mij ook uh, niet. Of misschien ja, in, in wat westerse delen maar in heel Europa, Rusland bijvoorbeeld. Uh, en Azië? China weet ik ja, uh, uh, uh, yeah, volgens mij ook niet zoveel. Maar het is vooral uh, yeah, de, de, de westerse wereld en in Amerika ook. Maar minder verspreid dan hier in Europa. En, dus en, de kern is echt gewoon... Uh, Engeland is heel erg op 1 april. Uh, Frankrijk heeft natuurlijk ook een hele grote uh, lange traditie op 1 april. Yeah. Daar is trouwens de goudvis ook de mascotte van 1 april grappen. Uh, ja, Duitsland... Zinsland, de goudvis daar, hoezo. Die kennen zo? Ja, dat weten we ook niet, maar er komt, komt heel veel op plaats. Er, er hebben ze ook heel veel andere kaarten. Met de, de, de, de Passon, uh, dat Rio. Dus ja, met de koudvis en dan 1 april. Oh? Ja. ja het loopt natuurlijk dus ook dacht, wel Er eens... zijn nog heel veel onduidelijke. Uh, heel veel historische onderzoek is nog. Ja, heel veel historische vragen zijn er nog ja. over 1 april. Ja, dat maakt het natuurlijk interessant. En de, de, het loopt ja. ook wel eens uit de hand. 1 april-grappen lopen ook wel zijdehand. de hand. Wat is het um, ergste voorbeeld wat u daarvan kunt geven? Nou, dat... Het uh, voorbeeld uh, is dat uh, uh, huis en huis uh, uh, briefjes in de bus gedaan hebben... dat een wijk werd afgebroken. Dat mensen ook echt heel erg... Uh, uh, ja, heel erg uh, paniek raakten. Zelf een leuke vind ik zelf. Maar, maar wie, had dan, wie had dat dan bedacht? Ja, die dat, is nooit, dat nee. is nooit bekend geworden. Nee. Dat is nooit bekend geworden. Mensen moesten naar het gemeentehuis en uh, die kwamen daar helemaal in paniek uh, naartoe. En, uh, een hele leuke vind ik, uh, dat was in de jaren tachtig: dat uh, uh, er uh, in het panorama dat het, het sperma van uh, bekende Nederlanders konden, ze in, konden mensen die een kind wilden hebben in Duitsland kopen. Er stonden zelfs ook bedragen bij. Nou, Rob de Nijs was erbij en de bekende uh, politici en zo. En uh, dat is een hele rel geworden. Maar dat ging er niet om dat die bekende Nederlanders uh, boos waren dat hun zaad zogenaamd te koop was. Maar over het bedrag waarom de ene het, bij de ene het zaad duurder was dan bij de andere. Dus dat vond ik ook wel een hele leuke natuurlijk. En wij hebben natuurlijk een hele bekende gehad, een Loris. Dat was in 1962, toen spoelde in Zandvoort een heel groot beeld aan, ja. zogenaamd van het paaseiland met die lange oren, mm -hmm. en daar is heel Nederland ingetrapt, want dat was op de televisie. In samenwerking uh, met de NCRV. Ja, ja, en, uh, en de, ja, heel Nederland die geloofde dat, want het was op de televisie. Dus dan moest het wel waar zijn. Ja. Er kwam zelfs een uit Zweden, geloof ik, een professor, maar dat was de maker zelf. En uh, ja, dat, dat beeld staat trouwens nog in Zandvoort. Uh, en dat kun je nog bekijken. Maar dat is wel het bekendste eigenlijk. En ja, even, even, uh, ja kijk, uh, als je een in april bedenkt, dan moet je heel goed de actualiteit weten. De, weten wat de behoeften mm -hmm. zijn uh, van een mens op dat moment. Hè. En uh, nou ja, bijvoorbeeld, ja, ook een hele bekende is natuurlijk. Uh, um, in de tijd van de luister- en kijkgeld, en de tijd dat mensen ook heel zuinig waren en dat probeerden te ontkomen, toen zou er een auto in de straat komen die met stralingen, uh, dat kon meten of je wel of niet, luister- en, geld en uh, kijkgeld betaald ja. had. Nou, nou zou dat kunnen, maar in die tijd kon dat niet. En uh, kon je alleen maar ervoor komen als je... Uh, je radio inpakte in aluminiumfolie. Nou, op die dag zijn ontzettend veel aluminiumfolie verkocht. Dus dan kun je ook meten, want dat hoort ook bij een grap, of het, uh, of het ook echt aangeslagen is. Dat zou, dat zou nu niet meer werken, denk ik, zo'n grap. Nee, wel? nou niet. Nou, nou, wat wel is, want wat je dit keer wel zag, en dat was met name op internet, dat was een oude grap van uh, ook Joe want jeugdse heeft altijd hele leuke natuurlijk, hè? zoals uh, dat kinderen uh, belasting moeten gaan betalen van, uh, over hun zakgeld en zo. Dus dat zijn, dat zijn gewoon echt goede uh, grappen. Maar die hebben, in 2008 hadden ze uh, dat er, de, uh, er een nieuw programma zou komen, Poer zoekt kind. Ja. En uh, uh, de kinderen zouden namelijk uh, minder ja. eigenwijs zijn als volwassenen en die zouden dan bij een boer gaan werken. En die is nu, na alles wat wij weten wat er met kinderen gebeurd is, ook in de katholieke kerk en zo... is die nu uh, op internet uh, verschenen van... Eyo, het uh, gaat een nieuw programma starten. Boer zoekt kind, maar met een hele andere lading. En uh, Dus dat is eigenlijk een, uh, ja, een, een, een ja, het kringloop van een 1 april... Maar u zegt dat is nu verschenen, dit jaar? Het is nu verschenen, ja. dit, ja, is ja, van, van, van vandaag gisteren, ja. Hm. ja. Op internet, ja. En via SMS en zo. Dus en wat is, dan, wat is dan het verhaal daarachter? Wat, wat is de, de kern van dit soort Nou, kijk, toen in die tijd wist er nog niks van, van de katholieke kerk. Of het was het begin, maar uh, het was echt boerzoekvrouw. Dat was toen een heel, uh, heel populair programma. En iedereen was daar heel verbaasd ja, over ja. dat het zo populair was. Maar nu, we weten wat er met kinderen gebeurt. En dat we heel voorzichtig zijn met kinderen en, en mannen. Hè? Uh, uh, is, ...heeft dus een hele andere raden gekregen, die grap. Boeren zoekt kind, denk je nou. Al iets heel anders als boeren zoekt kind in 2018. Ja. In 2018. ja. We hebben ja. nog wat uh, fragmenten uit het Jeugdjournaal. Uh, u had het er al over. Uh, laten we daar even naar gaan luisteren. Ze zaten allemaal in het complot. Kikker in je bil. De kinderen- en tatoeagekunstenaar Henk Schiefmacher. Kikker op je bil in plaats van in je bil. Je zag kinderen vanaf acht jaar die een tatoeagecursus kregen. Welkom in de tatoe-shop. En er daarna ook echt eentje lieten zetten. Maar de inkt zit alleen op de huid en niet erin. Hartstikke nep dus. Maar je moet nou wel net doen alsof het, of je het wel voelt. Van 12. 12, ja, dan moet lassen, Via de website tattookids.nl, die we in de uitzending noemden... kwamen veel aanmeldingen binnen. Er waren reacties van kinderen die zo'n tatoeage wel zagen zitten. De 9-jarige Mees bijvoorbeeld. Hij vulde op de site in dat hij een tatoeage wel cool vindt. En hij wil er dan wel eentje van een vleermuis. Als je het inschrijfformulier verzond... kreeg je meteen te zien dat het om een 1 april-grap ging. Veel kinderen en ouders hadden de grap niet door. Sommigen waren zelfs een beetje boos. Zo schreef Frank in het gastenboek, belachelijk. Tegenwoordig wil iedereen maar doen waar hij of zij zin in heeft. Kinderen zijn kinderen en die kan je niet dit soort beslissingen laten nemen. En natuurlijk waren er ook mensen die onze grap allang door hadden. Zo schreef Fleur, hoi grapjassen, hier trappen wij niet in. Maar het leek wel echt. En dat het Fleur goed gezien, want een tatoeage onder de twaalf, dat mag gewoon echt niet. Als allereerste en als enige staan ze vanochtend vroeg op de hei bij Radio Kootwijk. Tim en zijn vader Richard. We gaan kijken naar Dimitri hoor even. En wat denk je ervan? Uh, dat het wel ja, leuk wordt. Nou ja, hij is sowieso dol alles wat met stenen te maken heeft. Dus uh, ik had zoiets van, nou waarom gaan we morgen dan niet even kijken met twee? Boswachters, de politie, deskundigen, allemaal hielpen ze mee aan onze grap. Gisteren zag je in het Jeugdjournaal hoe de hei werd afgezet... en hoe nepwetenschappers onderzoek deden. Ruimtedeskundige Govert Schilling vertelde wat er zogenaamd ging gebeuren. Kijk, als er zo'n ruimtesteen naar beneden komt in de dampkring... dan kan die hoog in de lucht door de klap van de wrijving, kan die uit elkaar spatten. En dan krijg je een hele regen van kleine, ongevaarlijke meteorietjes. En dat is wat hier morgen gaat gebeuren. Dus dat is ontzettend spectaculair. Ja, dat is zo mooi. Dat, dat ja. zie je niet zo vaak. Nee, dat, dat gebeurt bijna alstant. nooit. Maar er gebeurde vandaag helemaal niets. Of toch, een uur voor de meteoren zouden vallen... komen er ineens grote rookwolken achter de bomen vandaan. De hei een paar honderd meter verderop staat in de fik en flink ook. Politie en brandweer zetten het gebied nu echt af. Niemand mag er meer in. Tientallen kinderen die voor de meteoren komen, worden tegengehouden. De meesten denken dat alles echt met de meteoren te maken heeft paar gezinnen weten toch nog op de goede plek te komen. Oh, we wouden naar de meteoriet gaan kijken. Ik, uh, ik kom naar die meteoriet. En nou voor die sterrenshow? Ja, dat is wel cool. We hebben hem nooit gezien, dus dat is echt wel interessant. <laughs> ik zit me net te bedenken dat het een 1 april grap is. Dat denk ik ook. En dan zijn we mooi ingetuind. Dat denk ik. Denk je ook niet? Ja. Ja, en als er een vliegtuig met parachutisten overkomt, heeft iedereen het door. Het is 1 april. Ja, een aantal grappen uit het jeugdjournaal. Ineke Strauken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Zit u nu nog lekker op het terrasje? Ja, heerlijk, ja. Te glimlachen? Ja, zeker. Maar ik moet vandaag naar huis, dus... Uh... Dat is minder leuk. Dat is minder leuk. Blijft u nog heel eventjes ja. daar zitten en uh, aan de telefoon... want dan kunnen de luisteraars, als ze een vraag voor u hebben... die aan u stellen. Ja. En hun ervaringen uh, wat betreft de 1 aprilgrap met u delen. Bent u misschien zelf gisteren in de maling genomen... en kon u eigenlijk helemaal niet omlachen. of hebt u zelf een flinke grap met iemand uitgehaald? Kortom, heeft u ervaring met de 1 april grap? We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Laat het ons weten, u kunt... Bellen 0800 1121, mailen kan ook nacht@eo.nl en Twitter, hashtag, ons nummer dus 0800 1121. Muziek. on free food tickets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 She can All Young and Love of the Common People uit 84. We hebben het over de 1 april grap. Want gisteren was het natuurlijk 1 april. En we genieten nog even na. Dat doen we onder meer met Ineke Strauken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. nacht vanuit Turkije. Ja. Was het hè? En Sylvia, goeienacht. Ja, goeienacht. Vanuit bed in Nederland, vermoed ik. Ja. In Nederland, ja. Nou, in bed in Nederland. Maar In ieder geval in bed, hè? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Is er ja. met u een uh, grap uitgehaald gisteren? Uh, met mij niet gisteren, maar ik was uh, een jong meisje. Ik denk dat het in de jaren 50 was. Uh, kwam er op de radio. Er waren heel veel mensen, of er waren weinig mensen, hadden televisie. Uh, en toen kwam er op de radio uh, dat je dus op maandag of op dinsdagavond dan uh, moest je dus uh, pap koken. En die pap die moest je af laten koelen op een grote schotel of een bord. En dan moest je met die pap voor de radio gaan zitten. En dan kreeg je beeld. Dan had je televisie. En u hebt dat gedaan? Ja. Ik heb gezeurd natuurlijk. Ik zei: hey, mam je moet pap koken, je moet pap koken. Kook nou pap. Ja, en mijn moeder zei, ja ik ga pap koken. Dus ze heeft inderdaad pap gekookt. gedaan ook, ja. Ja, en ik heb met die schotel voor... Uh, want dat was een radio met een, uh, een doekje, ja, een soort jute of zo. Uh, en dan... Uh, ja, het is een ouderwetse radio, hè. Ik heb hem trouwens nog, maar, maar het is een ouderwetse radio. En daar heb ik dus met die schotel... Ik was misschien acht of negen of zo... heb ik met die schotel voor die radio gezeten. En dan zou dan beeld in die pap komen. Maar er maar gebeurde er niks. Niet. Het was 1 april. ja. Weet u nog wat u toen dacht, toen u op een gegeven moment doorkreeg van... nou, er gebeurt helemaal niks. Ik vond het gemeen. <laughs> ik vond het gemeen. Maar achteraf denk ik, ja, het is, was toch eigenlijk wel een hele goede grap. Ja. Net als ik kan me ook nog herinneren, daar ben ik dan niet in getrapt. Maar, maar, maar heel eventjes die, nog, hoor. Van, wie, van wie kwam deze grap eigenlijk? Ja, die was op de radio. Dat moest je gewoon dan... Ja, zoals ze nu in Zandvoort dat, dat, uh, dat beeld hadden... Ja. was dit uh, voor... Uh, ik denk dat er meer mensen pap gekomen hebben. Het was dus een, en, uh, een grap van de programmamakers. Het was niet een ja. reclame. Nee, het was niet een reclame. Oké. Okay. En ik heb ook wel eens gehoord... want ik vind het juist inderdaad leuk... een grap die helemaal niet kan. Hè, want dit kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Uh, dat er iemand uh, op uitgestuurd uh, werd... om een klosje garen te kopen... Die vind ik ook erg leuk. En heeft die mevrouw uit Turkije ook meeluisterd. Ik ja. Kende u die al, mevrouw Strauwen. Een klosje van Ruitgaren. Die vind ik ook nee, erg dat leuk. Dat ik nog niet, nee. Ja. Ja. Moet u misschien uh, uw gezelschap uh, morgen nog even vragen, mevrouw Strauwen. Ja, En, dat uh, ook en, ja. en ik heb een keer gehoord op iemand... Die, uh, die kwam dus bij een firma werken... En toen moest ze het vijfde kwartaal van uh, een klant ja, ja, ophalen. Die vind ik ook erg leuk. Dat zijn dus dingen die, die echt niet kunnen, hè? Die, uh, ja. Waar die mevrouw het ook over had. Mevrouw Strauwen, uh, is er ontwikkeling ja. te zien wat betreft de goedgelovigheid? Want ja. als u eens over vroeger uh, nou, vertelt, dan denk ik... Nou, ja, Er zijn heel veel grappen, die, die ja. kunnen nu niet meer. Daar geloven we niet meer in. Nee. Sowieso niet. Nee. Maar het heeft ook te maken met technische ontwikkeling natuurlijk, Kijk... Uh, en uh, uh, toen trapte uh, ja, u er nog in dat je dacht dat je televisie dat yeah. je beeld kon krijgen. En yeah. heel veel van die dingen kunnen nou eigenlijk ook. Hè? Uh, de, die straling wat ik, uh, van een auto die straalt uh, en, en dan voelt of je luistergeld uh, betaald heeft. Ja, dat zou nu misschien wel kunnen, maar toen was het iets heel nieuws. Ja, ik yeah. denk wel dat je steeds... steeds, uh, steeds uh, slimmer moet zijn om een goede 1 april grap uh, te verzinnen. Ja, je kunt natuurlijk heel dat veel checken er, zelf. En, ja, dat uh, dit, dit is echt een hele kunst geworden om daar een hele goede van te maken. Tegelijkertijd, je trapt toch ook weer in dingen zoals de vijfde kwartaal. Of bijvoorbeeld de sleutel van de van de tent hè, halen. Nou, dat is dingen, kom dat zijn toch wel weer. Geloofen mensen ja, dat? Ja. Dat dat dan dat zeker mensen toch niet in die, die vijfde, dat vijfde kwartaal, dat dat nog steeds in bedrijven uh, Ja, maar die sleutel van de, de tent. Ja, ik ja, ook nog. Daar kan er natuurlijk een ja. hangslot op ja, zitten hè. Ja. Ja, ja, ja. en of... Hamerstelenvet of zoiets. Sorry? Ja, zoiets. Hamerstelenvet. Ja. ja. Hamerstelenvet. <laughs> Vet. Ja, maar dat is een hele oude, dat is echt een hele oude. Dat. Ja, dat is dat heel is echt Dat heb ik ook nooit. Ja. Uh, dus ja. dat, is, uh, dat is eigenlijk een hele bekende ook, hè, mijn heel oud. Ja. Ja. Ineke Strauwen... Ja, uh, heeft uh, ook echt met dat verzendingsdag te maken, hè. Oh, ja. Dat, dat, dus dat, dat mensen echt weggestuurd werden. Uh, Leeft de 1 april grap nou net zoals vroeger? Uh, ja, anders... Ja, anders. Het is, uh, het is nu vooral ook uh, ja, in de media, op internet. Het is natuurlijk ook heel erg, en via SMS, uh, ja. en, en dat is was, dat was natuurlijk echt heel erg nieuw. De, de, de, ene, de internetgrappen, 1 april grappen, die, en die ook in bedrijven heel erg uh, verspreid worden. Die, dat is echt van de laatste jaren. Nou, het is eigenlijk dat het in de 19e eeuw klaar is erover dat de 1 april grap aan het verdwijnen was. Ja. Dat het een kindergrap werd. En na 62, toen uh, dat paasbeeld aanspoelde, toen is de Nederland enorm opgeleefd. Dus, uh, en toen gingen ook met name de media gingen echt ook elke keer iets verzinnen. En dat is het leuke natuurlijk ervan. Yeah. Want je denkt altijd wat in de krant staat en wat op de televisie of op de radio gezegd wordt, dat, dat is waar. Dus, en dan voor één keer in het jaar is het, moet je daar dus gewoon aan twijfelen. Ja. Yeah. Maar kun... ik moet je eerlijk zeggen, ja? de 1 april grap, ja ga iets bekennen. De 1 april grap die nu, die snap ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Met Be... dat blog en wat... Ik oh nee, oké, okay. nou, dat, dat is goed dat u dat zegt. Ja. ja dit maar, gaat erom, nee. de Correspondent, kent u, kent u dat initiatief? Het is een journalistiek nee, uh, initiatief, het is een soort internetkrant die uh, uh, wordt uh, ja, opgericht ja. nu door uh, Rob Wijnberg, dat is een journalist, ja. eerder van het NRC. En um, uh, hij heeft daarvoor uh, gebruik gemaakt van crowdfunding. Dat betekent dat je vraagt aan mensen om uh, geld te geven... zodat het initiatief gestart kan worden. Nou, heeft hij binnen, geloof acht dagen... heeft hij uh, 15.000 uh, um, 15 uh, leden, meen ik, uh, verzameld. Dat ging heel snel... En nu uh, was er dus een blog geplaatst, een uh, artikeltje op een website... waarin stond, uh, het gaat helemaal niet door. Het is een 1 april grap. Oh, ja. En dat was in de vormgeving van uh, de correspondent. Dus men dacht, veel mensen dachten, het gaat inderdaad niet door. Dat, dat, dat is de grap geweest. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik, ik kreeg het, ja, we werden allemaal zulke technische... of in ieder geval internettermen gebruikt... Oh, ja. gebruik waar ik niet zo van uh, op de hoogte ben. Ja. En uh, ik dacht, nou, ik snap dat helemaal niet. Ja. Nou ja, maar dat dus. dus dat was het, ja. Ja. ja. Nou, heel erg bedankt Sylvia voor het bellen. En, um... Ik zou zeggen welterusten tegen Ja, wel mij. Welterusten. <laughs> en Ineke Strooken ja. ook heel erg bedankt uh, vanuit Turkije. Ja. Uh, directeur dus van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Hartelijk dank en, en een goede reis terug morgen. Dank je wel hoor. Dank wel. Ja, en uh, de gemeente Noordwijk, die heeft uh, vorig jaar een hele grote grap uitgehaald. Een goede grap. Um, wat het precies was, dat hoort u zo meteen van de voormalig wethouder. Cool fog in the morning Like cotton on the tree quiet enough to hear a song in the humming of the bees floating out from the highway Sing, come on up my way through the tall grass in the valley where the earth and heaven meet won't you come on up Clouds and busy crowds, it's where you wanna be. Won't you come on? by the sign See all the way the seven states and the coast is the weather's right It's always right It's paradise It's like you never seen Take a nap under a hickory and wake up in a dream Won't you come on Clouds and busy crowds You swear you'll never leave Won't you come on Brandon Heath en Blue Mountain. Als het aan Noordwijk ligt, fungeert de pier van Scheveningen volgend jaar als een Noordwijkse uithangsbord en publiekstrekker. Zo luidde de eerste zin van het bericht Scheveningse pier naar Noordwijk op de website van de gemeente Noordwijk geplaatst 1 april 2012. Toenmalig wethouder Leendert de Lange van Noordwijk, goedenacht. Ja, goedenacht. Moet u nu opnieuw glimlachen? Als ik ja, dit zo voorlees. Abs absoluut, ja. Dat was een goede grap. en okay. is mooi uitgepakt. Dus ja. Ook, ja. Uh, u u uh, was er verantwoordelijk voor samen met een aantal anderen. Wat, wat gaat aan ja. zoiets vooraf? Nou ja, het was een idee. Het komt vanuit een bestuurslid van uh, Noordwijk Marketing. Dat we zoiets hadden van: Goh, het zou wel aardig zijn om uh, 1 april eens te gebruiken om uh, ja, in het voorjaar publiciteit te krijgen voor, uh, voor de bladplaats Noordwijk. Hmm. Ja, en wat is er dan leuker dan een geslaagde 1 april grap te verzinnen met elkaar? Hey, wat was het idee erachter? Was het, gewoon, uh, uh, was het toevallig om dan de, de Scheveningse pier hiervoor uh, uh, te gebruiken? Om aandacht te krijgen? Had het ook iets anders kunnen zijn? Of uh, zat er ook nog echt een boodschap achter verder? Nou, die paste wel uh, heel, heel erg. Kijk, er wordt al jaren natuurlijk uh, gediscussieerd over die pier. Wat moet er nou mee gebeuren? Uh, nou ja, actueler dit jaar uh, natuurlijk ook uh, van ja, de pier failliet. En ja, tussen badplaatsen is altijd wel een beetje een gezonde rivaliteit. Ja. Dus het was op zich ook wel heel erg leuk om uh, uh, met een grap te komen van nou wij nemen die pier wel over. Dat is eigenlijk een sneer dan richting Scheveningen. Uh, ja, ach, uh, ik noem dat altijd maar een beetje gezonde, gezonde concurrentie uh, onderling. Uh, uh, dat is wel vaker, en er wordt naar die grotere badplaatsen uh, gekeken. Het is dan leuk om dat te verwerken in zo'n grap. Ja, en de pier is natuurlijk al jaren misère. Dus ja, het is ja. wel leuk om dan uh, uh, te vertellen van... nou, uh, uh, we hebben een techniek gevonden... waardoor het mogelijk is dat die pier uh, verzet kan worden. Uh, dat kan ook allemaal nog tegen een redelijk bedrag. Ja, en Noordwijk, uh, um, die uh, wel echt aan de weg timmert als uh, actieve badplaats... heeft het voor elkaar gekregen. En we hebben dus een nieuwe attractie erbij. Ja, en het ja, is zo'n grap waarvan, dat... je, waarvan je denkt... nou, het ja. ja, kan toch eigenlijk niet, maar een andere kans, ja... Nou, Waarom eigenlijk nou, het, ook niet? Nou, dat vond ik ook het mooie ervan. Dat zeker op het moment dat je het dus ook als gemeente eraan meedoet. We hebben het persbericht naar buiten gebracht. Dan krijgt het allemaal een soort met status met zich mee. Vervolgens ook nog je vertelt van, nou, dat het onderzocht is. Ja. En je gaat echt een paar termen eraan toevoegen. Van, waardoor het allemaal heel echt gaat lijken. En hoe werd erop gereageerd? Nou ja, vooral vanuit de media. We hebben op uh, uh, vrijdagmiddag een zeg maar, bericht naar buiten gedaan. Uh, en op zondag zou het dan 1 april zijn. Ja, dan beginnen toch voorzichtig journalisten uh, te bellen. Met van uh, goh, uh, kan je nog eens een toelichting geven? En te geloven. Uh, nou dus... ja, we hadden verteld dat we dus op maandag uh, 2 april uh, de persconferentie zouden houden. En ze hebben wel begonnen te vragen van, uh, van goh, uh, uh, wat kunnen we er al over opschrijven? Uh, uh, nou, maandag natuurlijk uh, is er natuurlijk meer. Ja. Dus ja, we hadden het ook echt zo ingekleed alsof het, ja, zoals je normaal eigenlijk ook een... Uh, en hoe, hoe kwam het uiteindelijk een, uit? uit? Nou, het mooie was dat uh, er waren een paar journalisten die echt zoiets hadden van, uh, nou prima, dan zien we elkaar maandag. En op een gegeven moment, op zaterdagmiddag, werd ik gebeld door uh, het ANP. En uh, die zeiden van goh, gefeliciteerd. Hartstikke leuke 1 april grap. Daar zat een slimmer iemand. En daar zat uh, een slimmer iemand. En het leuke de effect van daar was, want we wilden ook graag met deze 1 april grap natuurlijk uh, publiciteit halen. Uh, is dat we daarna eigenlijk de ontzettend veel publiciteit hebben gekregen. Dus missie we geslaagd. werden op de, op de lijstjes van geslaagde 1 april grappen. Ja. Yeah. Dus, uh, dus ja, op dat het gaat dubbele uh, ja, lol. Ja. Ja. Nu bent u wethouder voor de gemeente Wassenaar. Dit jaar ja. ook een grap uitgehaald? Nee, dit jaar Wassenaar hebben we geen, geen leuke 1 april grap. En niemand trapt er ja. natuurlijk ook meer in, want men weet, oh dat is die, dat is die, dat is nou, die. Ja, die, die, die lombroek, het lange. Nou, volgens mij zit een beetje leuke impact uh, dat dat je mensen een hoop, uh, hoop uh, kan uh, vertellen. Maar natuurlijk, ja. je moet er even over nadenken, het moet uh, moet passen. En uh, ja, het is leuk dat het uh, dat het vorig jaar goed lukte. Ja. ja. Lene de Lange, wethouder in de gemeente Wassenaar... en vorig jaar dus nog in Noordwijk. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Marleen, goeienacht. Dag, dag, dag, dag. Dag, dag, dag. Uh, ik herinner me op de televisie in de jaren 50... dat is het jaar kruiken eigenlijk. <laughs> maar ik meen in het journaal... kondigen ze aan dat er op een bepaalde dag... dat was dan 1 april, maar dat zeiden ze niet... dat uh, spaghettiboom in, in bloei zou staan. Oh. Ja, maar... Uh, dus u dacht? Nee, ik dacht het niet hoor. Nee, nee, nee, dat kon niet. Maar uh, ik geloof wel dat de mensen zijn wezen kijken. Ja. Dat een spakket die boom in bloei zou staan. Ja. En hebt u vandaag nog een, uh, gisteren moet ik zeggen, een grap uitgehaald met iemand? Ja, een hele flauwe. O oh, ja? Op de tramhalte kwam een man met kruk aan, een jonge man. Ja. Hij had een brace uh, om zijn knie. ja. Ja hoor, en wat zei ik? Je veters zit los. Terwijl hij helemaal geen veters had, maar ik keek wel. Hij keek wel. Ik keek hij ja. op het bord, oh ja, 1 april. Ja. Oh, ik zei, oh wat flauw, oh. Nou Marleen, heel erg bedankt. F hey, fijne uitzending. Fijne uitzending. Fijne muziek hebben jullie. Mooi. Goeienacht, fijne. dit is de nacht. hallo. Met wie spreek ik? Hallo? Als het goed is, hangt er nog iemand. Nee. Goedenacht, hallo. Hallo, met Tim Eigenstein uit Haarlingen. Dag, hallo. hallo. Was het nou een 1 ja, april grap om niks te zeggen? Ja, ja ik herinner me ja. nog een aprilgrap van de Groene Amsterdammer. Ja. Die hadden in de jaren 50, toen viel ook 1 april op een zondag... dat is natuurlijk altijd slim... Uh, en die uh, hadden in, in de Groene Amsterdammer gezet dat je in het Stedelijk Museum... toen was er daar een, een tentoonstelling van Nederlandse schilders... Dat je om tien uur of tussen tien en twaalf of tien en één uh, naartoe kon gaan. En dan kon je je paars ei laten schilderen door een van die schilders. En dat heeft een enorm uh, succes gehad. Er waren tientallen mensen die naar het Stedelijk Museum kwamen. Daar met hun, pa met hun onge ongeschilderde ei om de door de schilders te laten versieren. Ja, maar uh, uh, en toen was er niemand. Ja, er waren er te mensen. Nee, toen was er niemand. Nee. Mee. nee toen kwamen ze voor een, voor een gesloten deur of een open deur. Dat weet ik niet precies. Ja. En een heleboel mensen, ja, die dachten: dat lijkt me leuk. Maar goed, dan en heb je desondanks toch een gezellige dag, dag, lijkt me. Ja, hartstikke leuk. <laughs> ja. Mooi verhaal, hartelijk dank. Ja, oké. Okay. Fijne nacht. En na het nieuws ja. gaan we door met verhalen over 1 april grappen. Hoe maak je nou een grap via social media? Patrick Petersen is in de studio, hij schreef er een boek over: over humor via social media. Tot zometeen.